Dit het is de Daverende Donderdag op Radio 501. Afternoons met Lucien Greekus. Ja, en welkom bij Afternoons deze donderdag om 4 uur. Zet je kopjes soep maar klaar en maak je borst maar nat, want dit is een nieuwe uitzending met mij, Lucien. En dit is Green Hornet uit 2007 alweer. Wat een plaat, wat een plaat. Uh, ja, het chronische drietal... Met een nummer last shot... Ja, dat was niks minder dan ja, Green Hornet hier op Radio 501 tijdens Afternoons. Deze eerste uitzending van deze week. Nou, het is donderdag en ik zou zeggen, zijn... maak je maar klaar voor een schitterend uurtje. Want straks is Karel Brouwers van de Hoornse van Maas. Dag, eindelijk weer voor ineens hier in de studio. En dat is ook wel weer verfrissend. Uh, geen idee wat hij meeneemt. Hij heeft in ieder geval David Bowie beloofd. En uh, op hun site kun je ook al een aantal van hun uh, uh, invloeden... ...raden zoals Suïd daar is en ook die gitarreste ervan. En um, ja, ondertussen is hij zijn cd's aan het uh, pakken. Hij heeft gewoon oldschool school cd's meegenomen... Uh, ...in plaats van dat achterlijke vinyl waar we nu uh, van draaien. Dit was natuurlijk Green Hornet. Een uh, aantal weken terug was hier uh, niemand minder dan Sonja van Haal... ...van het uh, duo Bar in de Studio. En uh, zij had wat kwarsmaten uh, meegenomen. En uh, ja, een vijf kwarsmaten was... 07. Uh, en ik had toevallig een uh, Chinese boot liggen. Een, ja, en dat is een techniek. Dat is 24 cd. Extended resolution. Dus, en hij doet dat ook nog. Dus uh, zelfs Chinese bootlegs uh, draaien hier op Radio 501. En dit is het nummer. Pageant. Of pageant moet ik eigenlijk zeggen. Of The Bizarre. En kwartsmaat uh, en dus. Van Zero7, uh, geïntroduceerd uh, op Radio 51 door Sonja van Hamel. En je luistert naar Radio 501. 07, Pageant of the Bizarre. Nou, een nummer wat alle kanten uitgaat. Nou ja, een aantal kanten in ieder geval. Yeah. Heerlijk hè, als je dan buiten loopt door dit uh, ja, toch zoele weer. Dat je dan die heerlijke lindenbloesem ruikt. Dat uh, beetje dat zoetige, dat wegen, een beetje dat zurige luchtje van die gele bloemetjes aan die bomen. Ja, dan krijg je wel weer zin in de zomer en eigenlijk is het ook wel zomer. Dus uh, ja, ze zeggen, laat me komen en uh, start it up dude. Uh, Harmatan. dit is de uh, Fandom 4, van hun dubbelaar met uh, de Argydo, oftewel Rootboy. En dit is, uh, ja, solo werk, dus is de tweede plaat. Harmatan de Fandom 4. En uh, ik zou zeggen, geniet nog even van die laatste uurtjes op je werk. Frontier Index, oud bandje uit uh, Toronto in Canada. En ze bestaan niet meer, maar de muziek nog wel. En die leeft voort op hun plaat Frontier Index. En dit was Sunday. en ik vond dat bas gewoon lekker. Dus ik dacht, we draaien hem gewoon hier op jouw radio 501. En terwijl jij nog aan het werk bent, zijn we hier gaan voorbereiden. Karel Brouwers heeft uh, zijn stapel deze uh, Een selectie van een selectie van een selectie van een selectie. En uh, slecht en goed, alles zit er elkaar. Uh, ja, dat is even het oordeel natuurlijk aan jou, die daar zit te luisteren gekluisterd aan het computertoestel. Ga je luisteren naar de Donderdisc van deze week. Uh, en dat is Elske de Wal met Come and see the end in me. Ik zou zeggen, de Donderdisc. Geniet Dit ervan. Dit is de Donderdisc van Radio 501. Daverende Donderdag. De Donderdisc. Can you hear a heart brings oh oh all this was about wedding bands and let's be pleased with holding hands oh. mm. you were made to carry me in I was made for you. I've made up my mind. Oh. Uh -huh. I want to live my life with you. Do you want to live yours with me too? Oh. Mm -hmm. <coughs> you were made to carry me, yeah. <coughs> I was made. Ik kan zeggen wat je wil, maar een zomersplaatje is het wel. Lekker uh, bij de barbecue of uh, bij de broodroom. Alsjeblieft, come see Daar the me. Dan gaan wij het langzaamaan over naar de platenkast van Carol van Dog. Die hij is die Radio. Uh, maar we gaan eerst natuurlijk luisteren naar de gast van vorige week en de gast van volgende week. Wat te leven. En ik verwacht dat we zomaar uh, rond uh, een uur of uh, tien voor half, nou dat is het al, en een uurtje voor half vijf. ...met Carl Brouwers hier in de studio zijn. Uh, vorige week was dat uh, Laura Johannes... ...die te gast was uh, van de band Vovist. Uh, Maarten Evers komt binnenkort nog langs. Dat is de cabaretier en tevens ook bandlid van deze band. De theatrale muziek. Uh, het, nou, het nummer dat we gaan draaien is een live-uitvoering... ...dat ze ooit eens keer op de radio deden. Hopelijk binnenkort ook eens keer op Radio 501. Dan kunnen we gewoon live opnemen... Namens van Radio 501 laten horen... En daarna komt uh, Joris Swart. Joris Swart is volgende week het gast hier in de platenkast van... Momenteel uh, maakt zij een stormachtige carrière door. Nog stormachtiger dan die van Karel Brouwers. Maar je weet wel nooit hoe alles gaat lopen. Hier in ieder geval eerst Fofiest uh, en daarna Joris Swart met uh, Secretly Sleeping. Je moet dansen als een beest, je moet leven als een... Je moet grijzen voor plezier. Je moet vrienden bij de vleet, je moet stel voor moet Moeder, man, van je houdt, je moet een, een baas die Je overtrouwt. je moet, je moet je moet, je moet je moet, je moet, je moet, je moet, je moet, je moet, je moet, je moet, je moet, je moet, je moet, Je wil werk en carrière, je wil dakterras en zeren. Je wil boeken op het balkon, je wil niks in de zon. Je wil richten op een doel, je wil leven met gevoel. Je wil praten met beleid, je wil liefde voor altijd. Je wil, je wil, je wil zoveel. Daar. Oh. Oh, Brouwers! Ja, ja. Goedemiddag. Goedemiddag! Zo, Karel, welkom in de studio van Radio 501. Dankjewel. Ben je er een beetje klaar voor? Oh, ik, ben er, ik zit helemaal klaar, een biertje oh, voor me, cd'tjes voor oh, me, dus uh, kom erop. Ja. Jij zegt: uh, kom erop met die muziek. Ik kom erop met die muziek. Ja. Ja. Je bent natuurlijk van uh, dog, maar al, al veel langer bezig. Uh, inmiddels een schone leeftijd van 32 jaar uh, gekregen. <laughs> ja, <te> <laughs> Vanaf je vijftiende ben je al uh, liedjes aan het schrijven, hè? Ja, dat, uh, misschien zelfs wel nog eerder, maar op mijn vijftiende werd het echt voor het eerst serieus. Dat okay. uh, echt liedjes met een tekst en een, uh, en een beetje melodie ook uh, maakt, ja. ja. Leuk. En vanaf het begin af aan ook wel gitaar? Nee, nee vooral alles op, uh, op piano. Ik ben oorspronkelijk pianist. En ik ben pas op later dat ik een beetje gitaar bij gaan spelen. En uh, doen. Dus echt mijn eerste composities waren echt piano composities. Met uh, veel akkoordenprogressies en zo. Dus, oh ja? Ja, ja, ja, ja dat ja. zat er uh, vanaf het begin af aan ja, al bij? Ja, ja, ja, ja, ja, dat ga je ook wel horen vanmiddag denk ik. Uh, aan, mijn, uh, uh, aan de keuze zeg maar, die ik heb gemaakt voor uh, de platen van vanmiddag. Ja. Nou, ik ben hartstikke benieuwd. Uh, mensen die denken... Uh, wat een toffe muziek, het komt allemaal straks nog weer online te staan, hè. Dat, net als alle andere uitzendingen van de platenkast, met een playlist en alles erop en eraan. Dus uh, mocht je nummers nog willen terughoren of ik denk, hoe heet dit nummer nou, dan kan je het ook nog in de babbelbox kwijt. Nou ja, ongelooflijk, laat je inspireren zou ik zeggen. Uh, nou, ik stel voor om gewoon even te beginnen met het eerste nummer. Uh, welk nummer is dat? Ja, het eerste nummer dat we niet schrikken is van ABBA. Ja, ik... En uh, heel toepasselijk voor vandaag, dat is Summer Night City. Dat is een, uh, het is vandaag een bruurige, warme zomerdag. En uh, het liedje Summer Night City vind ik helemaal die sfeer uh, uitstralen. Ik vond het al mooi toen ik het voor het eerst hoorde. En dan hebben we het dus over de jaren 70. En ik heb het altijd een mooi liedje gevonden. En ik vind ABBA een hele credible groep. Ze hebben echt fantastische comp componisten natuurlijk. Met Ulfhaus en Anderson. Ja, ontzettend veel hits gescoord wereldwijd. Ja, daar kun je niet omheen. Je kunt zeggen van het is niks. En, hè, de cultipolitie uh, kan zich erover uit later dat het niks is en zo. Nou, ik vind het echt geweldig en uh, het is totaal niet iets wat ik maak, maar ik vind het wel een schitterende song en het past bij vandaag, dus uh, nou, Summer Night City. We beginnen ermee. Yes. ABBA met uh, Summer Night City. Met uh, Summer Night City. Heerlijk. Heerlijk. Een beetje hardrock feel heeft dit nummer Ja, wel. dit is wel een uh, on-Abba-nummer. Een uh, on, on-Abbi's on nummer zou ik het moeten nummeren. Ja. ja, je, je ja. zegt ook wel uh, Giel Belen draait hem ook wel eens. En dat wil heel veel, veel van zeggen. Ja, dat is het enige liedje van Abba wat hij uh, wel eens wil draaien. Want hij vindt Abba niks. En uh, dat is een goede recht natuurlijk om dat te vinden. Ja. En als je dus iets van ze draait, dan is het dit liedje. Inderdaad. ja. Uh, waarom, uh, waarom Abba als eerste nummer? Je hebt het al een beetje verklapt, natuurlijk. Ja, gewoon omdat het, uh, het was zo warm hier. Het zweet zat op mijn voorhoofd. Het is warm hier in de studio, het is warm buiten. En dit liedje heeft gewoon een heerlijke sfeer. Als ik dit, als ik dit liedje met mijn ogen dicht luister, dan zie ik gewoon echt een, een donkere avond uh, in, in een stad. En uh, lichtjes. En, uh, ja, dat, dat, het geeft gewoon een heel goed gevoel. Ik vind het helemaal passen bij dit weer vandaag. Ja, de, de, een beetje dat, uh, ja, hardrock heeft natuurlijk ook wel een beetje dat opzwepende en ja, dat hete ja. en dat nou ja, zwoele, niet zozeer, maar wel het brandende. Uh, het op, ja, precies, het, het opzwevende warm ja. inderdaad, ja. Het volgende dat, uh, dat dat klaar staat, want Abba, hoe ben je daarmee in aanraking gekomen? Het is bijna. Ja, vier mijn zusjes. Niet les te maar nee, nee, ja, ik heb uh, ja sowieso in, in de tijd dat ik jong was, was Abba zo'n beetje elke dag wel ergens op tv uh, te zien. Ja. maar ik heb uh, twee uh, zusjes, een jonge zusje Marika, ook wel bekend als Marga van de ex-Marga en de Tijger, zeg maar. Oh kijk. En uh, mijn oudste zus, en die waren natuurlijk, die waren, die waren Abba, die waren uh, Friet en, uh, en Anjeta, en ik was dan uh, Benny Anderson op de piano. Erachter. En die, die draaiden het elke dag in huis. Dus ik ben ermee opgegroeid. Net zoals heel veel van mijn uh, leeftijdsgenoten uh, die uh, zusjes hadden. Die zijn ja. me opgegroeid met Abba. rond kwam je niet aan. Nee, het, het was dus een muzikaal uh, gezin, dat, uh, dat Brouwer. Uh... Ja, sowieso. Ja, ja, ik heb uh, heel veel liedjes uh, die ik vandaag zou willen draaien. Die, uh, die heb ik ook echt met mijn vader bijvoorbeeld uh, beluisterd. Die me altijd heeft gestimuleerd om muziek te maken. Mijn moeder ook. Maar mijn vader was echt... De muziekliefhebber in ons huis die dat altijd heeft gestimuleerd. Zeker. Ja. Kijk, nou, daar komen we vast nog wel over te spreken in de ja. komende anderhalf uur. Je luistert nog steeds naar Radio 501 naar de platenkast van Karel Brouwers. Nu van Dog. Nu van Dog. Nu van Doc. Het nummer wat we nu uh, gaan draaien is een hele oude cd. Dus ik hoop dat hij nog niet vergaan is uh, zoals het je ons doet uh, vertellen. Ja. Yeah. Ja, het is uh, de, aller, de allereerste CD die ik kocht. Ik, mocht, ja, ik vond dat die niet mocht ontbreken vandaag en dat uh, is uh, The Cure. Het is niet het eerste album, hè? Nee, het is niet het eerste album. Dit is gewoon de eerste cd die ik echt uh, kocht. En uh, dat moet je denken aan een tijd uh, dat cd's uh, bovenladers hadden, van Philips waar. En uh, dat een, uh, het aanschaffen van een cd dat kost toch minimaal 40 gulden destijds. Dus dan uh, heb je toch wel 20 euro en dat, dat kostte een cd toen. Ja, en dit was de eerste die ik kocht, want ik was helemaal verliefd uh, destijds op nummer uh, The Forest ja uh, die draait niet uh, ik doe een ander liedje of, jij draait een ander liedje <laughs> nee jij draait draait we draaien, ja, we, draaien een ander we draaien een ander liedje, een ander liedje. Uh, Charlotte sometimes van the cure het, van the cure ja ik van de single collectie zit ja dit is de, de single collection en het is nog een uh, analoge plaat ja. die op uh, digitaal is ja. gezet ja ja, dat staat hier ook, die AAD. Ja, volgens mij heb ik er destijds 43 gulden voor betaald. En dat was een groot bedrag, hoor. Voor mij als pubertje toen. Ja, precies Ik was er heel blij mee. En dat was heel bijzonder, want je was eigenlijk al gewend aan vinyl. Je was gewend aan kraken, overslaan enzovoort. En toen kwam de CD en dat was de uitkomst. Want met een cd'tje kon je gooien door de huiskamer enzovoort. En hij zou het altijd blijven doen. Nou, dat weten we inmiddels dat was helemaal niet het geval, want de CD geeft veel sneller Problemen. Maar het was vooral zo bijzonder, omdat je zette je plaat op... en ineens begon de muziek zonder ruis, zonder gekraak. En je schrok er bijna van. En dat vonden ja. we toen heel erg kicken. En nu verlangen we dus weer terug naar de charme van Vinyl. Ja. Uh, destijds maar... was dit revolutionair. Ja, ja nou, ja. de Cure dus uh, met Charles Sometimes. Hier uh, in de platenkast. En ja... Even kijken, het volume, nou, het volume komt er redelijk goed uit. Oké, okay, ja, nou dit, ik heb ook gekozen, het uh, heel erg denk aan wat wij nu als band door doen. Het is toch een beetje een benadering van die muziek, maar dan in de moderne jas. Luister goed. Hij is wel echt wat zachter hoor trouwens, qua volume. Ja, daar hem hem wat harder. But I don't believe us and after all this time they don't want to believe us and if they don't Met de boy with a thorn in his side. Ja, heerlijk. Ja, als we toch in de jaren tachtig zijn uh, met de curtain, vond ik, dan moet deze meteen maar achteraan. Ik vind de smith echt geweldig. Ik uh, Kippenvel. Uh, ik, ik vind Morrissey een geweldige zanger. Ik vind het ook zo heerlijk dat hij uh, vals kan zingen, terwijl het toch mooi is. Dat probeer ik zelf ook. En, uh, Vals zingen en mooi klinken. Ja, en, en mooi klinken. Dat kan hij als geen ander. Uh, er zijn natuurlijk wel meer mensen die het kunnen. Liam Gallagher kan het af en toe ook. Uh, maar uh, hij kon het echt als geen ander. En, ja, het is gewoon een gentleman op het podium. en um, Met Johnny Marr als zijn sidekick en uh, componist, gitarist. Hadden ze natuurlijk een duo wat uh, ja, uh, niet misstaat in het rijtje. Jacker, uh, Richards, uh, Lennon, McCarthy, uh, noem ze maar op gewoon. moesten ja, moest precies. erbij vond ik. Ja, nou, en die geweldige intervalletjes ook weer. Hè? Ja, ja, ja, heel heerlijk. artistiek. Ja, ja, ja, heel mooi. Ja. Maar waar, deze plaat is de eerste plaat, die uh, de best of hè? dus dat, daar staat ja, alles op. Ik, ja, ik heb wel meer van de smiths hoor. Ik heb uh, deze meegenomen, want hier stonden dan twee liedjes op die ik dan graag zou willen horen. Ik vind Big Mava ook altijd een ja. uh, heerlijk liedje. Maar ja, deze vond ik even wat lekkerder van nu gewoon. Dat ja, gewoon is, even ja. dat, ja, ja. toch dat donderdagmiddaggevoel aan het einde van je werkdag uh, even meenemen. Hartstikke mooi. Uh, ik geef daar straks weer even aan je terug, want het moet natuurlijk niet een zoutje worden. Uh, nee, nee. Wat, hoeveel platen heb je in totaal? Uh, ja, vraag ik, ja dat, zijn wel, dat zijn wel vier cijfers hoor. Ik, ik heb ze niet geteld, maar ik heb een selectie gemaakt. Uh, eerst uit uh, heel veel cd's. Uh, en dat zijn echt wel vier cijfers. En toen weer een selectie en weer een selectie. En uiteindelijk ben ik hier vandaag aangekomen met, ik denk, een cd'tje of 40 of zo. Nou, dan moeten we die anderhalf uur mee kunnen vullen, lijkt ja, Dat, uh, <laughs> dat, dat, dat lijkt we wel me uit, wel. Ja. Wat, vier, ja, duizenden uh, moet je dan, nou, je dan over? Of? Ja, tussen de duizenden en de tweeduizenden. Zo, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar hoe orde je dat in, in vredesnaam? Ja, het staat bij mij allemaal in kratten, want ik draai bijna nooit mijn cd's. Ik doe nu thuis alles met Spotify of, met, ja. uh, of uh, andere. Ik doe alles via internet, dus ik gebruik eigenlijk mijn cd spelen en mijn cd's ook niet meer. Dus het stond allemaal op uh, zolder, maar ik denk, ja, ik ga daar weer eens even spitten. En uh, ja, ik heb vroeger bij uh, Herman hier gewerkt, bij His Buffet in Hoorn. Nou, oh, dat is een en, mooie uh, de distributeur, ja. Ja, en daar heb ik natuurlijk ontzettend Van veel de... aangeschaft altijd in de tijd dat ik werkte. Dus uh, ik heb er heel veel in. Ik, ik, ik keek er vanmiddag hiervoor. Ik, ik, ik vond platen in mijn collectie waarvan ik niet eens meer wist dat ik ze had. Oh, dat, uh, ja. En was dat een aangename verrassing? Ja, somm bij sommige platen wel, ja. Dat, uh, ja ik, ik kwam een, een Mark Bolan-plaat tegen, waarvan ik niet eens wist dat ik hem ooit had gekocht. Oh ja? ja, ja. Dat, ja dat kan niet mis natuurlijk, Mark Bolen. Dat uh, is een van mijn helden, dus uh, geweldig. Ja, lekker. Nou, nog een paar collector's items ook ertussen uh, vandaag gevist, toch? Nou, Voor... dan moet ik er even goed kijken. Nog dat, even uh, een keer ja, goed ja, kijken. Ja, ja. <laughs> en die dan, dan gewoon natuurlijk bewaren als echte liefhebber. Uh, Uiteraard. Uh, dus mis was dat natuurlijk met de boy with the thorn in his side. Het uh, volgende nummer dat eraan komt, blijft toch een beetje in de jaren tachtig, sfeertje hangen, ja. heb ik het idee. Ja, nou, we er toch zijn, inderdaad. Ja, nu we er toch zijn. Ja, de, de hype die het langste, zeg maar, revival van de ethische, uh, is al langer bezig dan de ethische zelf. Dus ja, het, uh... <laughs> inderdaad. <laughs> Want uh, trouwens, dat... Uh, uh, even kijken, was het, is, heeft dat ook iets met dark te maken met ja, de nieuwe spelen trouwens? Ja, tuurlijk wel. Uh... Als je naar ons luistert, dan hoor je eigenlijk de invloeden van de bands die nu langskomen. hoor je er allemaal wel in terug. En met name Charlotte Sometimes van The Cure, maar ook... Morrissey, Morrissey die in falsette zong, dat doe ik natuurlijk ook regelmatig. Uh, heerlijk ja. theatraal, uh, het, het stapelen van gitaarlijntjes, wat, Morrissey, uh, wat, wat Johnny Marr deed, uh, dat doet onze gitarist ook weer op onze productie. Ja, en wij proberen toch een beetje dat geluid nu uh, op de plaat te krijgen, maar dan in een 2012 jasje. Ja, sterker dus, uh, nog, je geeft de producer het, het, uh, het commando om uh, vooral in ieder geval de gitaartjes uit de Cure of de ja. drummen uit de Cure te ja, ja, want de drummen in onze nieuwe single, en die gaan we over een maand releasen. Die uh, nou, die lijken haast wel gejat uit. Uh, ik moet het niet zeggen, maar die lijken haast wel gejat uit uh, de cure inderdaad. Ja. En daar ook echt voor gezeten. En er echt een hele avond naar geluisterd, met z'n allen. En, uh... Dus het is niet zonder reden dat ik deze plaat heb uitgekozen. Hele avond drum-solo's uh, luisteren. Ja, nou, gewoon uh, in de studio hebben wij ja. echt gewoon uh, platen geluisterd. En uh, uh, dat was heel leuk. Biertje erbij. En uh, gewoon een leuke sfeer. Geluisterd van wat maakt de song nou sterk. Wat is hier, wat is er mooi aan dit liedje. Wat is er mooi aan dit gitaargeluid? Wat is er mooi aan dit synthesizergeluid? En op die manier ga je langzamerhand allemaal keuzes maken. En kom je uiteindelijk bij een strategie uit die tot een single gaat leiden. Zo werkt het. Ja, zo gaat dat tegenwoordig. Ja, ja, ja, vroeger ook trouwens. Ja, zoals het altijd gegaan hoor. Ja. Ik weet of dat John Lennon al zei uh, bij uh, het album. Uh, ik weet niet meer welk album, maar dat hij zei het moet klinken als. Mm, ja, ik weet niet meer welk artiest, maar dan jaren 70. En hij, ja, precies. Dat was modern dat, natuurlijk. Dat, dat was modern. Dus dat, dat deed ze 40 jaar geleden ook al. Dat, ja. Ja. En zo heeft Bach vast ook wel gezegd. Ik denk, nou, ik ga nou eens even een net schrijven, die moet klinken zoals... Ja, nou. ja, ja Bach, dat, de, Bach is natuurlijk wel buitencategorie, ja, die, die zich voor niemand wat waar. heeft aangetrokken, hoor. Ja, uh, ja waarschijnlijk ook wel, ja. ja. <laughs> Of schoon hij ook wel zijn inspiratie zal hebben tuurlijk, gehad. Maar. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Uh, volgende nummer. Hij zit erin, en volgens mij moet jij weten welke dat dan is. Ja, The nou, Cult is dat. De Cult. Black Angel, een uh, ballad van hun, het laatste uh, liedje van het album. Ja. En uh, ja, een uh, schitterend liedje. En ook, ik hou enorm voor dit soort uh, zangwerk. En uh, ook dit gitaarwerk, dat vind ik prachtig kippenvel. Gewoon doen, zou ik zeggen. Yes. The long man, I waited in the wings to put him in chains upon his return. Emptiness, his bitterness is gone. To the eye, to the eternal. Reward. It's a long way to go. I'm like an angel at your side. It's a long way to go. I'm like an angel at your side. The sirens call a sailor to die. Enchanted by the sound. His desires have been found In his mind His life is rushing by All this while The storm it rages on His turning he knows He shall never return Sail on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 Side. The fugitive has been away so long A thousand years And now he thinks of home The long men are waiting in the wind To put him in chains upon his return emptiness his bitterness is gone journey on to the eternal prayer.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 De dag van de donderdag op Radio 501, Afternoon met Lucienne Grekens. Dit, dit is deze week de Radio 501. Plaat voor je hoofd Radio Dank. Echt in. Hold it down. making me sleep I just say why Aan de kast van. Robrouwers. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zo, nou welkom weer terug in het tweede uur, alweer Karel. Ja, het gaat snel. Jeetje, ja, voor je het weet is het weer uh, voorbij, die mooie tijd. Ja, ik zit hier vol met allemaal platen en ik moet nu al keuzes maken, want dit gaat allemaal al afvallen. Dat is, uh... Oh ja, wat, wat gaat er bijvoorbeeld al afvallen? Ja, wat. Uh, ik ben bang dat Arcade Fire gaat afvallen, ik ben bang dat Cooler Shaker gaat afvallen, dat Tindersticks gaan afvallen, dat Radiohead gaan afvallen. Oh jezje. Ja, ja, The Medic Three Preaches, uh, oh, Marley had ik meegenomen oh. vandaag, Kevin Friday had ik mee. Ja, ik had heel veel... Andy uh, Omorricone. Ja, The ik had heel veel mee. Ja, de, ik, ik moet toch een keus maken. Ja, het, uh, ja weer, weer een selectie hè? je had al zoveel zongetjes ja. gehad. ga je met je goede gedag, ja. Yo. Uh, want het volgende dat klaar staat is uh, jullie producer hè, van ja. jullie nieuwe single. Ja. Hoe heet die nieuwe single eigenlijk? Uh, van een volgende maand. Die de nieuwe single maar. die heet Our Love Will Never Die. En die ja, is inderdaad mooi. Uh, ja, het is een prachtige titel. En, uh, hij is geproduceerd door Sven Vg En uh, die naam die kennen we mensen ongetwijfeld van Sven Hammondsoll. Het, uh, het solo collectie waar hij de Hammond in speelt. Hij is de beste Hammond-speler van uh, Nederland, wat mij betreft. En een fantastische producer. Hij heeft echt gewoon het maximale uit ons gehaald met uh, de laatste twee single-producties. Ja, waarom heb je voor hem gekozen dan? Ja, omdat dat, dat eigenlijk vanwege het liedje wat, jij, wat wat straks gaan draaien, O Woman. Dat, ja? uh, wij waren op zoek naar uh, producers en uh, we hadden een lijstje gekregen van onze promotor. Daar stond bijvoorbeeld ook op Holker Sweat, die natuurlijk alle rockproducties die de laatste jaren de, de, de top 40 gehaald hebben zo'n beetje heeft geproduceerd in Nederland, ja. die stond er ook op. Maar we vonden Sven, uh, Sven's geluid wat hij neerzette, bijvoorbeeld met hiermee, vonden wij echt nog ja, aantrekkelijker. We vonden het wat artistieker. Dus zijn we met hem in gesprek gegaan. Hij was enthousiast. En wij waren enthousiast. En uh, zo zijn we gaan samenwerken. En uh, hij heeft hier nog gespeeld. Met de Jesse horn. In uh, Mijn jongsleden. Ja. En op de rode steen. Wees je kijken. Echt geweldig, geweldig geluid ook. Echt een hele goede geluidsman. Die ook heeft uh, meegewerkt aan, aan onze cd. Roland Dirksen. Dus ik vond die moet ik draaien. Het is ook een heerlijk liedje. Ja, maar zit hier nou ook een beetje dat ethisch in? Want je had net over 80's nee, nee, en zo. Nee hoor, dat zit hier niet in. Dit is echt weer. Uh, we gaan nu eventjes iets totaal anders tota uh, dus ik mag goed ook, want de ja. verandering van spijs doet eten. Zeg zeggen ze ook wel eens. Uh, yes. Laten we er gewoon naar gaan, gaan, gaan luisteren. Oh, woman. Oh, oh, oh, oh, woman. Oh, wacht, het is een andere jaar, dat is mooi. Dan kan je wel op knopjes blijven drukken, maar als er ja, niks dat... in zit. <laughs> oh, woman van Sven Hemmingshol. Uh. says read this track, a straggling list of the hearts. I got no business in church, so I go straight to hell. Said the power she would definitely send me a sale. Your daddy wanna kill me just for Shame, shame. Shame on you. Ja. Nou, daar hoef je niet voor te schamen voor deze muziek, Karel. Nou, dat Trek. denk ik wel. Ja. Een van jouw helden, Het lijkt wel een helder galerij hier. Ja, dat moet toch ook? In die anderhalf uur moet je gewoon je helden laten langskomen en... Ja, Brian Ferry die staat echt wel in mijn top drie als het gaat om helden qua performance, zingen, eigenlijk alles. Brian Ferry is een, is een gentleman, een womanizer op, uh, op het podium. Hij, ja, hij, Ook op deze leeftijd nog, hè? Ja, volgens mij kan die man tot zijn negentigste wel doorgaan en blijft het gewoon geloofwaardig. Het is uh, gewoon geweldig om te zien uh, live. Uh, hij is, uh, ja, wat ik zeg, het is een gentleman. Hij heeft klasse, hij heeft stijl. Het is gewoon uh, vrouwen vallen in zwijm. Het is een soort Johnny Depp-achtige verschijning op het podium. Hij zingt gewoon... Ja, je moet er wel van houden, vind ik. Het is, hij heeft een heel eigen karakter, maar ik hou er dus van. En hij zingt met zoveel charme. Ik ben, uh, ja, ik ben echt een Brian Ferry-adept, ja. ja. Ja, en, en hoe is hij het beste, volgens jou? Brian Ferry, als Brian Ferry of als uh, Roxy Music? Ja, dat is lastig, want de early uh, Roxy Music mocht met Ino erin. Dat was voor mij ongeëvenaard. Dat, uh, die, eerste die eerste twee albums, die zijn geweldig. En toen Ino uh, verliet, we... was er toch wel, verloor het wel wat aan creativiteit. Ja, want noemen ze nummers uit die tijd? Van? Ja, ja, ik, ik heb zelf, uh, wat ik zelf het allermooiste liedje van Roxy Music vind, ik heb een mee trouwens. Dat is uh, If There's Something. Uh, maar op dat album staan ook liedjes als uh, uh, ladytron Remake, Remodel. Dat zijn allemaal liedjes en daar is uh, Brian, Brian Eno's invloed zo groot geweest. Uh, hij is natuurlijk gewoon heel inventief altijd geweest met zijn synthesizers, met zijn moques en... Ja, het, het was wel een aardelating toen hij wegging. Ja. Maar dan blijkt maar hoe groot, een Brian, hoe groot een Brian Ferry is... dat die ook zonder zo'n creatief uh, brein gewoon overeind blijft. Gewoon als uh, soloartiest en als Roxy Music in een andere versie. Dat, uh, ik vind hem echt geweldig. Ja. Ja. Je hebt hem uh, natuurlijk ook live gezien, yes. al heel vaak. Ja. Nee, nee, nee, helaas niet één keer. En uh, geweldig. Uh, Waar was dat dan? Dat was volgens mij in Rotterdam. In Ahoy. Volgens mij een Ahoy. Ja, ja, ja zeker Ahoy. Ja, ja. En uh, in, uh, ik zou hem graag vaker willen zien, maar hij is natuurlijk ook al wat ouder. Uh, maar dat gaat ongetwijfeld nog een keer gebeuren. En, uh, uh, hierna gaan we een andere uh, held van mij luisteren. Die heb ik heel veel gezien, veel te vaak. Oh, ja? En ik vind ze eigenlijk een beetje op elkaar lijken. Uh, dat is David Bowie. Uh, jullie voelen hem al een beetje aankomen, maar ja, dat is ja, echt ja. mijn allergrootste held. Ja, Met... die heeft eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Brian Ferry heeft. Het is een, uh, een gentleman op het podium. Het is een, een theaterman in hart en nieren. Geweldige zanger, geweldige componist. Echt een kunstenaar. En ja, uh, daar dat, hou ik van. Dat, ja, dat uh, zie je ook in al zijn verschijningen natuurlijk. Maar die allemaal wel op de prop is gekomen. Tegenwoordig is hij wat... Normaal, ja, hij schijnt hij... met pensioen te zijn. Hè? Hij schijnt ja. uh, niet een, uh, hij heeft natuurlijk een, uh, een hartinfarct uh, gehad, uh, schijnt. Of, hij heeft in ieder geval hartproblemen gehad. Iets uh, ziekelijks. Ja, en hij doet het nu uh, rustig aan. Dus hij brengt niks meer uit. En volgens uh, mensen uit de bis die het weten, is hij met pensioen. Nou, ik moet het nog zien. Want volgens mij uh, sterft Bowie ook gewoon in het harnas. Ja, hij... bloedkruid waar het niet gaan kan, Precies, denk ik dan. Ja, uh. ja. Maar dit is Bowie, die een andere held van jou brengt. Of ja, ja. in ieder geval. Dan brengen we meteen uh, zeg maar de, de, alle drie, mijn drie grootste helden bij elkaar. Uh, inderdaad, Bowie, uh, Ferry en John Lennon. Want. Ja, Jolene, je zult het niet zo snel terug horen in mijn muziek... maar dat was echt de held van mijn vader. En uh, ik ben dus opgegroeid met de muziek van de Beatles. En uh, ja, dat, dat, dat is gewoon de best band ever voor mij. Klaar, ja. daar is gewoon geen twijfel over mogelijk. Geen twijfel over mogelijk. Want je vader was echt een Beatle adept. Ja, enorm. M mijn vader had ook geen Rolling Stones in huis. Echt gewoon, gewoon all niet. Dan heb je dus ook niks van de Rolling Stones... Ja. als je een Beatle aan me was. Dus uh, als jonge kinderen zongen wij al dat materiaal mee, met zusjes en ik... En uh, Bowie heeft in de jaren 70... heeft hij het gewaagd. Want je moet het maar durven, vind ik... om een liedje van, uh, van de Beatles te coveren... Uh, Across the Universe. En ik vind... Uh, een, een cover, als je het doet... moet het beter zijn dan het origineel. En het lukt dus meestal ook niet... Uh, en Bowie uh, is, een, is een wagenhals. En ik vind dat hij erin geslaagd is in deze versie van Across the Universe. Met Vandross trouwens op uh, backing vocals. Echt waar? Ja. En het is heel leuk. Het klinkt alsof Bowie als het ware onder water staat te zingen. Bro, Want, bro, bro, bro, bro. Ja, inderdaad. Je moet het maar... Hoe die het gedaan heeft, weet ik niet. Maar uh, als ik ooit nog eens een keer zo kan zingen, zoals Bowie in dit liedje kan zingen, nou, dan, uh, dan mag ik sterven. Dan ben ik klaar. Eet jij je hoed op? Ja, precies. Nou, we gaan er gewoon naar... Nou ja, we gaan luisteren, hè. dat uh, oh, komt ie, ja. ja, ja gewoon gelijk in starten ergens. Ja. Into a paper cup They slither wildly As they slip away Across the universe Fools of sorrow Waves of joy Heart drifting through my open mind Possessing And caressing me dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. holds me under like a restless wind inside. Let of cross. They tumble blindly as they make their way across the. I and inviting me. Like they just arrived from us and as i stumbled through last night's drunken debris the paper boy screamed out the headlines in the street another war and now the pound is looking weak and tell me have you read about the latest freak the bingo numbers and our names are obsolete why do i feel bitter when i should be feeling sweet Is there anybody out there? Help me sing my own. Love is a strange thing. Just when you think you learn how to use it, it's gone. Woke up this morning and my head was in a daze. A brave new world had dawned upon the human race. Words are meaningless and everything's surreal Gonna have to reach my friends to find out how I feel And if I taste the honey, is it really sweet? And do I eat it with my hands or with my feet? Does anybody really listen when I speak? Or will I have to say it all again next week? Is there anybody out there? Help me sing my song. Hello, hello, turn your radio on. Is there anybody out there? Tell me what went wrong. Now love is a strange thing. Just when you think you learn how to use it, it's gone. Hello, Shakespeare Sisters. Ja, uh, dit is uh, even weer een vrouwtje gewoon hier in, uh, in de platenkast van Karel. Ja, er moet ook een vrouw langskomen, vind ik. Ja. Ja, dit zijn er twee trouwens. Ja, dus dat, uh, dat telt weer voor twee? Ja, dat telt voor twee. Dan uh, is het weer een beetje in evenwicht. Ja, precies. En uh, terwijl het nu nog even een piep klinkt, ik denk dat dit uh, voor de gore test is. Uh. Nee, dit hoort bij het liedje volgens mij. Ja, Turn Your Radio aan. En dan ja. een piepje inderdaad. inderdaad. Toet, toet. Ja, Shakespeare nieuws? Sister. Ja, dit zijn voor mij echt... Uh, even van de meest getalenteerde bands was dat in de jaren negentig, maar uh, twee fantastische vrouwen en uh, twee grote ego's en ze konden het ook niet met elkaar uh, uh, uithouden en uh, kort na dit album Hormone of Yours is dat die samenwerking geklapt heel ja, jammer want daarvoor hebben ze al zijn ze al een tijdje bij elkaar geweest. ja ze hebben volgens mij hebben ze uit mijn hoofd twee albums twee volwaardige albums uitgebracht inderdaad en ja. uh, ten tijde van dit liedje en ook uh, het liedje ste wat destijds een hele grote hit wereldwijd is geweest waren ze echt booming en uh, hierna ging het helaas mis. Ja, de fame, de tol van de Roem. Ja, ja, en dan twee sterke vrouwen die allebei graag uh, in, de, in de spotlight staan. Ja, dan gaat. Het. het kan het misgaan en dat is helaas gebeurd bij hun. Ja, hoe nou. gaat het bij jullie uh, in de band met de Roem? Want uh, jullie, nou, beginnen toch, uh, jullie hebben jullie zelf uh, goed geplukt uh, daarin ja. met heel veel slumser. Nou, Roem uh, speelt... Uh, ja, het is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen dat het speelt geen rol maar het is eigenlijk wel waar. Het uh, is heel fijn als, jij, uh, als je landelijk wat airplay krijgt met je liedjes. Want dan kun je gewoon meer spelen. En dat is wat je wilt als muzikant. En voor de rest heeft Roem volgens mij. Maar ik, uh, wij zijn natuurlijk helemaal niet, nog niet beroemd of zo. Mm. En nog niet in de orde van uh, andere Horinezen die al wat hoger op de ladder staan. Maar volgens mij heeft Roem alleen maar vooral nadelen. En uh, het enige voordeel is dat je inderdaad wat makkelijker kunt spelen. Dat, uh, en dat wil je graag. Dat lijkt uh... dat me duidelijk. Ja, ja. Want uh, jullie zijn met z'n vieren volgens mij? Inmiddels met z'n vijf. Met ja, ja, sinds uh, ruime maand is uh, Miranda is, uh, toegetreden echt als lid van de band. Zij doet de toetsen, Zij doet de toetsen en backing vocals. En uh, aanvankelijk eventjes uh, als, als noodoplossing voor het radiopromo's bij Dom en bij Slim M. En dat is goed bevallen dat we hebben gezegd, nou joh, je komt erbij. We hebben jouw live gewoon voortaan nodig. En uh, ja, dat bevalt hartstikke goed. Oh, wat leuk. Ja, het is fantastisch. En we zijn ook uh, echt een collectief. Uh, niemand is uh, belangrijker uh, dan, dan wie dan ook en uh, we doen het echt voor de band en we willen gewoon heel graag heel veel spelen en dat is gewoon de enige juiste drijf Ja, jullie gaan dus niet ja. uh, Shakespeareaans ten onder? Naast de mij ligt het niet en volgens mij is het aan uh, de andere bandleden ligt ook totaal niet. Nee, nou. nee we, echt één voor allen, alle, alle nou. voor één en uh, zo moet het volgens mij hebben. Ja, te gek. Ja. Nou, hartstikke leuk toch? Ja, Op die ja. manier muziek maken. Zeker, met een, uh, ja. Met een mooie koppel. jongensdroom is het. Ja, is ja. het echt een jongensdroom? Ja, het is echt een jongensdroom. Als 15 jarige zat je al op ja. de piano te ja. denken van... Ja, zeker. Dat uh, zei ik toen al. En uh, ik heb nu een fantastisch beroep, want ik, uh, ik sta voor de klas. Ik dossier uh, Grieks. Hartstikke leuk. En uh, als ik niet fulltime muzikant kon worden, dan zal ik er geen tranen om laten. Want ik heb een mooi beroep. En als het wel lukt, is dat een fantastische bonus op een heel mooi leven wat ik al heb. Ja. Dus ja heel goed. nou ja, ik weet niet of we nog Griekse muziek gaan krijgen trouwens. Uh, nee, krijgen niet. nee, nee. hoewel, uh, ik moet er wel bij zeggen dat uh, uh, de, het muziekgenre uh, hip-hop en rap zijn eigenlijk wel uitvindingen van de Grieken, want die deden dat natuurlijk al in 800 voor Christus met Homerus. Gewoon 25.000 ja. vers regels op maat gewoon. En ja, hoe kan je het anders overdragen natuurlijk? Ja, want het al, is makkelijker meer om het te onthouden. Anders kun je het niet onthouden inderdaad. Ja, dus, ja zo is het. Helemaal ja. goed. Ja, want daarvoor uh, toch nog even terugkomend op uh, David Bowie. Ik wist helemaal niet dat hij met Luther Vandross ook uh, liedjes heeft nee, geschreven ook. Nee, nou, ja, dat klopt. Dat is echt voor dit album geweest. Uh, Bowie... Uh, I iedereen was toen nog gewend aan Bowie de Glamrocker. En Bowie had er zelf al helemaal genoeg van. En hij was toen uh, zeg maar de zalkant op gegaan. En hij heeft toen dit album... Uh... Uitgebracht. Hij was ook de eerste blanke artiest die in het uh, salprogramma Night Train optrad destijds. Okay. Dus ook daar was hij weer revolutionair in. En inderdaad, hij heeft samengewerkt met Luther Vandross. En uh, de goede luisteraars hebben ongetwijfeld ook ontdekt dat John Lennon ook uh, de backing vocals voor zijn rekening nam. Want uh, die leefde toen nog, want dit is uh, plaat het 74 eigenlijk. Ja, ja, ja. en uh, Lennon was toen echt Best een van de beste vrienden van Bowie. Bowie kwam toen enorm met problemen, uh, drugsproblemen, maar die vooral ingegeven door uh, wat... Zijn, ja, zijn status als wereldster met hem deed. Hij had het daar heel moeilijk mee. En Joe Lennon was een soort mentor. Een soort oudere, oudere uh, rocker, uh, rockster. Die zich over hem ontfermde. En hem uh, adviezen gaf en tips. En uh, ook zei, Joh, je moet stoppen met die drugs. Want anders gaat het verkeerd met je aflopen. En ja dat had ook niet veel gescheeld bij Bowie. Uiteindelijk, ja, ja, John Lennon moeten missen, maar door iets heel anders. Maar uh, dat waren toen echt vrienden en hij zong mee op die plaat. Ja. Nou, dat John Lennon dan toch nog de redding eigenlijk een beetje is geweest van, uh, van David Bowie. Ja, min of meer wel. Hoe, ja. mo hoe mooi kan het worden? Ja, ja. en, ja, en uh, ik weet ook dat Bowie heeft zelf ook weer in Madison gezongen uh, niet lang na het, uh, de moord op John Lennon. Fantastische opname. Ik heb hem niet mee. Maar dan hoor je het je ook bijna in huilen uitbarsten. Want uh, het waren echt close friends. Want... Jeetje. Ja. ja. Verder met de uh, Suede. Ja. Ja, sweat. <laughs> <laughs> ja, ja, Ja, sweat. Ja, ja. Dat is... Uh, als je nou uh, uh, echt wil weten van waar haalt Doc uh, de mosterd vandaan. Dan, uh, dan moet je naar luisteren. Dit was natuurlijk in de jaren negentig. Uh, eigenlijk een beetje net als Shakespeare's Sister, uh, geweldige getalenteerde band. Ze waren jong, ze hadden attitudes, ze hadden geweldige compo componisten in hun midden, Bernard Butler. Maar ook hier waren het weer twee ego's uh, die uh, met elkaar gingen botsen, Brad Anderson en Bernard Butler. En ten tijde van het opnemen van het album uh, ja, uh, klapte de band al uh, en uh, zo erg dat de laatste gitaarpartijen ook door de zanger zijn ingespeeld, omdat de gitarist Bird of burgerbatter toen al uit was. Desalniettemin is dit een magnum opus voor mij. Ik vind het echt uh, op één staan als ik kijk naar de beste albums van de 90s. Op, uh, gevolgd op twee door OK Computer van Radiohead. Maar dit is een album dat alles in zich heeft: krandeur, uh, drama, uh, het, het rokt. Het het, ja, het bezorgt je kippenvel en ik heb gekozen voor het liedje We Are The Pigs omdat hij uh, gewoon snel al uh, mm. lekker klinkt. Het is een album wat je gewoon meer keer moet draaien en daar uh, valt het kwartje. Maar het, album, uh, uh, het liedje 2 We Are The Pigs, dat is meteen goed. Is en, dat ook een album wat je nog steeds heel veel draait? Ja, dit is een van de weinige albums die ik zelfs na duizend keer nog kan luisteren en waar ik altijd weer iets nieuws in hoor. En als je ja. onze muziek luistert en je luistert dan dit album, dan snap, jij wel een, dan snap je een beetje waar wij onze inspiratie vandaan halen. Ja, het is toch sowieso al een hele prestatie als iemand na duizend keer nog kan luisteren. Ja, ja. Even kijken of hij het nog doet na zoveel luisteren. Ja, want hij is helemaal grijs vandaan. Ja. Ja. <laughs> helemaal goed. We are the Pigs van Zweden. Of van Zweden. Ja, Gewoon van, van, van leren. Van van van <laughs> ja. Gelukkig trek je niet van leren in deze. 5 9. is radio 5. It doesn't mean anything And nah, Blow it out of our I It's As though it meant so much It's always thought about for me Not every time Your lips meet mine I think I hurt But when I had ja. En ik Ja, geweldig toch? Heerlijk. Zo romantisch. Echt, uh... Wat een romantiek inderdaad met die fialtjes, uh, uh, uh... Strijkers inderdaad, Strij ja. Oh, oh. En een, uh, inderdaad dat Roomba-achtige of, of de inderdaad. Uh, ja, geweldig. En als je dan weet waar ze over zingen, dat, is, dat staat er nu zo'n contrast met die warme muziek. Dat is echt... Uh, ja, waar, ga, waar gaat het nummer over? Ja, dit gaat, ja volgens mij gaan alle liedjes gaan over de romantiek van de goot. Dus denk aan... Uh... Buried Bones heet het nummer toch? Uh, nee, dit dit, let's Pretend is dit. Hmm. En volgens mij gaat dit liedje gewoon over, over vreemd gaan, gaan. En uh, ja, het is, uh, sowieso Tindersticks, uh, de teksten, dat is allemaal heel, uh, heel bizar. En, uh, Want het gezelschap uh, komt uit Engeland? Ja, ja, zeker. Ik heb ze nooit live gezien, vind ik heel jammer. Uh, en ik weet ook niet dat het nog gaat lukken. Ze treden wel weer op, maar uh, Stuart Staples, hun zanger, dat is nogal een labiel persoon ja maar ik vind ze echt geweldig uh, in, innovatief in de muziek. En uh, ja, ik, ik luister er heel graag naar. Ik heb al hun platen en uh, ik kan ja. er geen genoeg van krijgen. Je bent, je bent zelf ook wel benieuwd wat zij in de platenkast hebben staan of niet? Ja, ja. ja, ja. Ik denk toch dat zou ook wel veel naar muziek luisteren, waar ik ook naar luister. Die indruk heb ik wel. En uh, ja, het, zij gaan echt wel voor het, het, het, het grotere gebaar, zeg maar. Voor drama, eh, voor melodie ook. En eh, ze schuwen ook het experiment niet. Ze maken ook liedjes dat je denkt van... Jezus, waar gaat dit over? Wat is dit vals allemaal? En er zit er toch weer een idee achter... waardoor het toch weer heel erg mooi wordt. Dat, eh... Ja, heel spannend dus. Ja, ja heel spannend. Ja. Wat ook heel spannend is tegenwoordig... Uh, is de Hoornse zien. Ja, Ze hadden we natuurlijk ook gevraagd... om wat uh, muzikale vriendjes uh, mee te nemen. Ja, yeah. Uh, Tim Knol? nou, ja, dat had niet gehoefd om het te vragen. Want ik zou hem sowieso hebben meegenomen. Want uh, ja, over Tim Knol kan ik uh, kort zijn. Dat, uh, er is heel veel talent in Hoorn. En er is veel talent in Nederland. Maar als er, er steekt toch iemand echt wel... vind ik met kop en schouders bovenuit. En dat is hij. Als je op zijn leeftijd zulke liedjes maakt... zo'n plaat opneemt... Ja, dan boei je echt tot de grootste. En uh, ik heb uh, heel veel bewondering en respect voor Tim... En ik wilde hem draaien vandaag. En ik wilde graag clean-up. Want iedereen kent Sam wel. En, uh, of, of zijn andere singles. Ja. Maar toen ik uh, zijn plaat opzette... Uh, begon hij bij uh, nummer één clean-up. En dat vond ik eigenlijk meteen het mooiste liedje. En het, tot op de dag van vandaag is dat toch steeds zo. Dus uh, graag die. Graag. Ja. Nou, en graag ook uh, wil ik die wel draaien. Uh, Sam, Tim... Wat heb ik nou weer? Ik zet de perc open. Nou, is... oh. nou ja, wat is dat nou weer? Het kan gebeuren. Het is live. Het is live, hè? Live! Live, live. Live, live radio! Oké, okay, ja, inderdaad. Uh, Tim Knol met Clean Up. Oh, ja. En ja, Knopjes. Oh, jeetje. In het oh, ja. begin is juist zo leuk. Ja. Het gaat juist dat om nieuw, die... Yes. Tim Knol met Clean Up. In de plaatskast van Karel Brouwers.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 I would never make that same mistake again It's been five years but you've been on my mind Every night and day's that same old haze And me just like a little child Begging for more to stay Like all those yesterdays Cause my true feelings know they haven't changed They remain the same. When ready to my een feedback van hun eerste plaat. Ja. Heerlijk liedje. En uh, ja, enig nepotisme is mij niet vreemd. Want Smit is me natuurlijk mijn zwager, getrouwd met mijn zus. Uh, maar dat is niet de reden dat ik hem niet draai, maar dat ik het A. een geweldige plaat vind. En uh, B. is hij toch voor mij echt wel het voorbeeld geweest. Dat uh, als je wilt, uh, willen doen in die muziek, dat je gewoon hard moet werken en daar kom je ervan. Dat, nou, uh... dat doen ze ook wel, ja. En met Lefties uh, is Onno uh, ook wel voor. Uh, ja, hij, hij gaat in zijn speren en het is hem echt gewoon uh, 200% gegund, wat mij betreft. Want hij werkt er heel hard voor en uh, hij... Ja, talent alleen is niet voldoende. Je moet ook gewoon keihard knokken. En uh, dat doet hij als geen ander. En hij heeft mij de ogen geopend. Uh, de do's and don'ts, uh, hem en don'ts brengt me af van op de hoogte en zo. En ik, oh, vind ja? het heel, ja, ik vind het heel inspirerend. Ik praat natuurlijk regelmatig met hem over de muziek. En dat is altijd heel erg leuk. En uh, er komt er altijd een uh, lekker flesje wijn op tafel. Oh. Heel gezellig. Wij vinden het goed met elkaar. En ik vind het een, echt een heerlijk liedje. Ook, toen, ook bij deze plaat was het hetzelfde eigenlijk als bij die van Tim Knol... Uh, All think about werd natuurlijk de grote hit van dit album, maar ik vond dit liedje eigenlijk meteen pakkender, nummer 1 uh, Downfall. Hij was wat aan de lange kant, maar ik vind het een heerlijk liedje, heerlijk zomers, dus uh, heel mooi om uh, nu te draaien. Ja, absoluut. Ja. Nou, ik ben heel blij met die keuze ook, uiteraard. En daarvoor ja. natuurlijk Tim Knol, ja. die we eigenlijk al kennen vanuit de periode met Be Right Back. Ja. En jij zegt, uh, sinds die tijd uh, is ook Tim Knol uh, al wel gegroeid. Ja, natuurlijk. Uh, ik, ik, ik, ik zie Tim nog zo staan als 16-jarige jongen in zwaf op het podium met zijn gitaartje. En het enige wat me toen meteen al opviel was van, nou die jongen die kan zingen en die durft het. En dat is op die leeftijd, is het, is het heel bijzonder. En, uh, dus het verbaast mij niets toen ik hoorde via via van, hij gaat een track krijgen bij Excel, Toen dat nog een, een, een rumor was, zeg maar, het verbaast het me niets. En toen deze platen kwamen, toen, uh, ja, toen, dat... dat hij verbaasde de vriend en vijand mee, maar mij niet, want ik zag het aankomen. Dat, en niet dat ik hem zo heel goed ken hoor, maar we kennen elkaar wel uh, een beetje. Uh, we spreken elkaar uh, af en toe als elkaar tegenkomen. Ja. Uh, maar het verbaast me niet, want hij heeft gewoon heel veel talent. En uh, dat, dat hij zoveel succes heeft, is uh, verdiend wat mij betreft. Ja, ja. Nou, twee horen dus bij Excelsior. Uh, gaat uh, Doug ook uh, die kant nou, op? Ja, ik, ik denk dat... dat dat wij met onze muziek niet helemaal in, uh, in hun uh, policy passen. Ik denk dat wij uh, bij een ander label beter tot onze recht gaan recht komen. komen. Ja, Net ja. als Gerard naar V2? Nou, uh... V2 is een mogelijkheid, ja. ja en uh, Gerard, dat zit inderdaad wat meer in onze lijn. En uh, Gerard is trouwens ook een geweldig artiest, hoor. Uh, echt een rasartiest. Ja, over een paar weken komt hij ook uh, gezellig langs. Uitge... Oh, uitge... Nou, dan weet je, dan kom ik ook langs. Ja, <laughs> kom ik een borreltje meedrinken. Nee, Gerard en wij natuurlijk ook wel eerder mee opgetreden al. Ja. Uh, we hebben er samen uh, kicks mee uh, gedaan in het verleden. Ik heb ook wel eens bij hem meegespeeld in de band. Uh, eenmalig, hoor, dat ik toets heb gedaan. Ja, Gerard is... Hij is een hele theatrale, uh, mooie artiest en een mooie, niet alleen hij kan mooi zingen, mooi schrijven. Hij beheerst gewoon meerdere instrumenten, gitaar, uh, piano, drums. Uh, het is oorspronkelijk een drummer. Gewoon echt een multi-getalenteerde uh, uh, artiest en ook een heel leuk mens. Dus uh, ja. Ja, absoluut. Ja, en ik vind het te gek dat hij bij V2 zit. En uh, ik, ik hoop ook echt dat hij hoge ogen gaat gooien met zijn uh, album. Ja, dat ik ook. Het eerste album was natuurlijk met de mannen van Triggerfinger, wat natuurlijk ook wel een uh, dingetje was. Ja, zeker. En uh, niet voor niks ook uh, Serious Talent geworden. Ja. ja. Ik uh, ga ondertussen al de volgende instarten. Yes. Het uh, kunnen, die komen er niet omheen. T-Rex. Nee, nee. Kijk, uh, we hebben er al een aantal van me voorbij laten komen. Mark Bolum nog niet, maar dat is er echt eentje ook. Gewoon de manier hoe die zingt, hoe die schrijft. Ja, het is geweldig. En dit liedje vond ik een hele mooie ene laatste om hier vandaag aan te leveren. Cosmic Dancer. We komen straks nog even terug. Ja. Cosmic Dancer van T-Rex en uh, Mark Boland. Ja. I dance myself right out the womb. I dance myself right out the womb. Is it strange to dance as so soon? I dance myself right out the womb. When I was eight, I was dancing when I was eight. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? To dance so soon, I dance myself into the tomb. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb. Ja, het is alweer tijd om afscheid te nemen. Vreselijk. Oh, ja, ik kan heel wel uren blijven. Ja, je zou bijna zeggen: kom nog een keer terug. Dat doe ik graag. Ter promotie van het een en ander natuurlijk. Ja, dat gaan we doen. Ja. Volgende maand dus die single hè? Ja. ja. En, uh, ja, wanneer treden jullie we erop in het Seksmuseum? Uh, volgens mij nooit meer, want volgens mij was dat één ooit uh, weer. Uh, ja, het was, ze hebben nooit live optreden, wat logisch is voor een museum. Ja, nee, dat wilden ze gewoon niet, maar uh, ze waren erg gesmeerd van ons liedje en uh, ze wilden ons dat gunnen. En, uh, ja, dus dat is eens en, uh, ja, en dat is ook mooi, want daarmee heb je toch uh, ja, geschiedenis gescheiden. geschreven. U ja. Ja. kunt al bijna op de Wikipedia terecht van bijna het wel, ja. ja, ja. Nou, we zullen overwegen om dat er even bij te tikken. Dat mag je natuurlijk nooit zelf doen, maar. Uh... Een gedankje wel. Zal <laughs> ik het er even bij tikken? Te gek. Nou, uh, ja, we hebben het eigenlijk bijna niet over je familie gehad. Nee. De muzikale familie. Uh, nu, gaan we, nu komt het er toch van. We uh, kunnen ja. het niet meer ontwijken. Nee, het, uh, te gek. Recht op het doel af. Ja. Je vader, een ja. grote inspirator. Ja, mijn vader die, uh, die, kwam, kwam, die heeft altijd gewerkt als uh, personeelsman. Uh, uh, P&O-consulent, uh, uh, coördinator, weet ik veel wat allemaal. En mijn vader zei altijd tegen mij, joh, uh, wat je ook gaat doen, streef niet naar financiële onafhankelijkheid. Maar volg je hart, want dan blijf je gelukkig in wat je doet. En dan haal je de eindstreep. En uh, mijn vader zei altijd ook tegen mij, ik geloof in jou als muzikant. Dus ga dat doen, ga dat vooral doen. En uh, zelfs op uh, mijn vader is inmiddels drie jaar geleden overleden ja. uh, aan kanker. Hij was vrij jong, hij was 62, en op zijn sterfbed ja. heeft hij zelfs dat nog maar op mijn hart gedrukt. En uh, heb ik hem omhelsd en heb ik gezegd, pap, de muziek in mij, dat ben jij, want hij heeft mij muzikaal gevormd. En niet alleen door platen van de uh, Beatles, uh, Pink Floyd. Ik ben met hem en mijn vrienden meerdere keren naar Pink Floyd geweest. In België, in Nederland, weet ik veel waar naartoe. Uh, heel veel platen. Uh, hij luisterde ook samen met mij naar Sweet, naar Bowie enzovoort. Op zijn crematie werd ook Bowie gedraaid met Wild as the Wind. Yeah. Uh, maar ook en vooral ook door klassieke muziek. Want daar word ik ook heel erg toch geïnspireerd. En één liedje wat op zijn crematie werd gedraaid... en wat voor mij heel erg belangrijk is geweest als ontwikkeling... als componist is dit liedje. Camille Saint-Saëns. Dankjewel voor je komst. Dankjewel, graag gedaan. En dankjewel aan je papa. Dankjewel. <laughs> ja.